Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Ik ben Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De Nationale Recherche heeft op verzoek van de Italiaanse Justitie vier mensen opgepakt die worden verdacht van de handel in hard drugs. Een Italiaanse man en twee mannen en een vrouw uit Nederland. Een onderzoeksrechter in Calabië had vorige week Europese aanhoudingsbevelen tegen hen uitgevaardigd. Ze zouden Zuid-Amerikaanse cocaïne in Italië en Nederland op de markt hebben gebracht. Een van de gearresteerden is Greg R. Hij wordt beschouwd als een van de grootste drugscriminelen van Nederland. Er moet in Nederland nog terecht staan voor een smokkel van 2000 kilo cocaïne. De Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan, McChrystal, heeft zijn excuses aangeboden voor een artikel in het blad Rolling Stone. Daarin zegt hij dat hij zich verraden voelt door de Amerikaanse ambassadeur in Afghanistan, die tegen het sturen van meer troepen naar Afghanistan is. McChrystal laat zich verder laten uit over president Obama en diens regering. Het artikel in Rolling Stone komt vrijdag uit. De A17 bij Roosendaal is in beide richtingen afgesloten na een ongeluk met drie vrachtwagens. De vrachtwagens botsten kort na half negen achter op elkaar. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de twee kon pas na anderhalf uur uit zijn cabine worden bevrijd. Zijn verwondingen zijn ernstig. De oorzaak van de botsing op de A17 is nog onduidelijk. In de internationale strijd tegen piraterij stuurt Nederland een onderzeeër naar de kust van Somalië. Op verzoek van de NAVO gaat hij eind dit jaar meedoen aan de operatie Ocean Shield. De bedoeling is dat de onderzeeër met afluisterapparatuur informatie verzamelt over de piraten in de Golf van Aden. Het inzetten van de onderzeeër kost ongeveer 2,3 miljoen euro. Minister van Middelkamp van Defensie brengt op dit moment een bezoek aan het marinevaartuig Johan de Witt dat voor de kust van Somalië ligt weer droog en vrij zonnig vanmiddag in, in het binnenland een paar stapelwolken, het wordt 18 graden dan het weer droog en vrij zonnig sunparks vakantiepark ligt in van alles. Ja, zo kan je links en rechts altijd wel iets leuks doen. In Sun Park, aan Zee. Links kunnen de jongens naar het racecircuit en wij gaan shoppen. Rechts kunnen de jongens naar het heerbe van Bloemendaal en wij gaan shoppen. En weer terug in Sunparks gaan zij naar het zwemparadijs aquafun terwijl wij We gaan shoppen natuurlijk. Ja, het is een soort voor iedereen vakantie. Sunparks in the middle of everywhere.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 en onderhoud. Radio Stiphout. Op de grote 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.